van kersteren met het NOS journaal. Klanten zijn meer gaan stelen uit de supermarkt. Vooral versproducten als aardappelen, groente, fruit en brood worden zonder te betalen meegenomen. Vorig jaar liep het bedrag per winkel op tot ruim 66.000 euro, zo'n 20.000 euro meer dan vorig jaar. De brekende retail specialist Marsoek. Voor de hele supermarktbranche is dat een extra kostenpost van 70 miljoen euro. Marsoek noemt als oorzaak de stijgende inflatie en de zelfscan waarbij klanten producten niet altijd afrekenen. Schoenmerk Adidas verkoopt toch de schoenen van Kanye West. Het Duitse sportmerk verbrak in oktober de samenwerking met de artiest... vanwege antisemitische berichten van West op social media. Adidas zag zonder de verkoop de omzet in het eerste kwartaal verdampen... en bleef zitten met 1,2 miljard euro aan onverkochte sneakers. Eind deze maand begint het merk met de verkoop daarvan. Een deel van de opbrengst gaat naar een organisatie... die racisme en antisemitisme bestrijdt. De documentaire serie over de Nederlandse gevangene Jaitzen Singh mag worden uitgezonden. Singh zit al 39 jaar in de cel in de VS voor de moorden op zijn vrouw en stiefdochter. In de serie van BNNVARA staan onder meer de mogelijke gerechtelijke dwaling in de zaak. Maar ook vermeend seksueel misbruik door Singh en drugshandel komen aan bod. Singh spande vorig jaar een kort geding aan omdat hij bang is voor problemen met medegevangenen. Volgens de rechter kon hij weten dat de documentaire ook over deze onderwerpen zou gaan. De Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag stemmen in de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezingen. Zowel president Erdogan als de leider van de oppositie, Kulis Tarolu behaalden geen absolute meerderheid. Onder de Turken in Nederland was Erdogan populairder dan in eigen land. Mede daardoor won hij niet directe verkiezingen. Volgende week zondag wordt in Turkije zelf weer gestemd voor de president. Het weer: eerst veel zon, vanmiddag vanuit het oosten meer bewolking, maar het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Rijnland Zwaan van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden en tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, zee, Zandvoort een zom. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, hoe wat leeft. En uh, wat zijn dit voor tips? morning. Yes, goedemorgen. En de vraag is als het weer... People, I, um, I just, I just want to say, can we, can we all get along? ja can we, can we get along? Dat is wel mooi, als we gewoon allemaal samen kunnen zijn... en samen kunnen werken. wat is het mooi, hè? In het nieuws, wat hoorde het? Assad is weer in de armen gesloten van de liga. Oh, Assad, die man die er eigenlijk uitziet als die, een van die vogels van de Muppet Show... Dat je denkt, nou, hij ziet er een beetje sukkelig uit. Je kan vast met hem knuffelen, maar kom er niet dichtbij. Doe maar niet. Doe maar niets. Nee, echt. Hoeveel? 300.000 mensen, eigen mensen ook. En die is nu weer in de arm van de lichaam. Wat ze denken zichzelf, Misschien kan hij nog bemiddelen in, de, in die oorlog met Oekraïne. Ik denk dat hij echt een goede man is ook daarvoor. Die is misschien wel op één lijn met Poetin. Dat is wel zo. Oh, met Poetin, ja. Nee, jij wil, hij, ik natuurlijk. hij ziet er altijd uit als één grote sukkel, vind ik er altijd. Hij ziet er altijd een heel apart uit. Je, je, je, je, je. Maar ondertussen... Ja, dan zeg ik, don't, don't you judge boek book by its cover. Ja, dat is het misschien. Eh? Ja, ja, lees eerst de eerste, de eerste alle, Alinea misschien maar een beetje. Jij ja. ja, mag erbij, mag alles dat is even een binnenkomertje. Zeg maar. <laughs> ja, goed, het is zomer in, uh, in Zandvoort. de toestel op aanstaan. Het is toeval op de radio met de Hoe Nou, dit was even slapgouw. Dit nee, is even zwaar met nu ja. is het. Heb je nog gedauw getrapt? Was het gisteravond? Uh, nee, dat is in de ochtend, hè? Dus is het is altijd o, met uh, hemelvaartslag. Luilak noemen ze dat toch? Ja. Luilak? Nee, ik heb er ook niks van gemerkt. Vroeger zag ik nog wel eens hier nee, en daar. Uh... Nee, dat is Nee, dat is met Pinksteren. Oh, maar wat is het verschil tussen dauwtrappen en luilak? Het hemelvaartsdag was dat volgens mij altijd dauwtrappen of was het met Pinksteren? Nou, begin ik echt te twijfelen. Moe jeetje. Maar ik heb dus wel. Ik is ben dus, niks met Jezus, is dat? Ja wel, sowieso. Ja. ja. Ik zeg het als iemand altijd zegt van jezus. We dit... wachten, douwtrappen. trappen. Ja, dat heb ik gezien. Bij AZ-stadion, daar hebben ze het douw getrapt. Oh, met een, beetje, met een beetje rook en zo. Ja. Die zwarte rook. Daar hebben ze ja. het gedaan. Met z'n allen, dat was ook uh, kledingvoorschriften. Allemaal een uh, zwarte Hoodie aan. Ah. Spijkerbroek, witte gimpies. En dan gewoon uh, proberen een vak binnen te komen. Nou, het eerste vak was de familievak. Nou, altijd, altijd reis. Oh. heb je liefst wel tegenstand. Hè? Het wordt wel steeds mooier, dat voetballer. Ja, zo'n mooie sport ja. ook ja, gewoon. Ja, ja. Nou, ik hoorde al sowieso al, uh, van Praag daarover zeggen dat ze in Engeland het veel beter hebben geregeld met uh, aanpak en zo. Maar dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Wij oh? hebben in de jaren tachtig onze wet aangepast. En nou, wij zijn eigenlijk veel strenger met het aanpak. Alleen we voeren het niet uit. Ja, ja, ja. Alleen maar beleiden met de mond. Ja, echt goed. En wat, niet met de knuppel. Wat hoorde ik nou? Bijvoorbeeld dit zegt van Praag: In Engeland zijn stadionverboden, strafrechtelijke stadionverboden. Het meenemen van vuurwerk, het gooien van objecten, het betreden van het veld, wat we gisteren gezien hebben, door hekken heen uh, gaan en uh, mensen aanvallen, dat is een strafrechtelijk vergrijp. In Nederland gaan we nog een stuk verder met dingen aanpakken. We kunnen het ook privé aanpakken, daar pakken ze eigenlijk alleen de grote groepen in één keer aan, maar hier kunnen we persoonlijk mensen ook aanpakken. Alleen, ja, wat hebben we nou gehoord hier in Nederland? Er is nog niemand gearresteerd voor het voetbalgeweld. De politie bekijkt de beelden nog, laat ze schriftelijk weten. Ook de burgemeester en AZ willen niet voor de camera reageren. Nee, we, we zijn nog even aan het praat. Dan zijn ze in beeld en de denken ze, oh, dan straks zijn wij aan de beurt. Nou, nee, dat, dat, ja, al die is misschien ook niet zien hoe ze eruit zien, wie het zijn. Ik bedoel, ja, het is allemaal wel leuk om te roepen dat het een ander land beter is... ...maar dat schijnt echt allemaal niet zo te zijn. En wat zei een psycholoog ook vanochtend op Radio 1, die zei, heeft ook te maken met de emotie. Als de emotie hoog is, dan kan de straf ook wel hoog zijn, maar dan gaan we toch door... Ja. zie je ook de. No matter what? Ja, want de, de, echt, de moordpartijen gaan ook gewoon door. En die straffen zijn in Nederland ook ontzettend hoog. Dus of het heel veel uitmaakt, geen idee. Ja. Nee. En dan heb je natuurlijk ook nog die meldingsplicht van die uh, voetbalsupporters. Dat moet dan online. Ja, dat is ook een beetje sukkelig. Online. Ja. Ja, ja, je moet gewoon in een cel gaan zitten, in een voetbalwedstrijd. Echt, dan kan je helemaal nergens anders zijn. Ja. Dus ze we mogen wel online kijken, dat, dat moet eigenlijk ook niet meer kunnen. Ja, dat moet ook niet meer kunnen dan, nee. nee. Gewoon echt helemaal isolatie. Helemaal oh, in isolatie. Ik word er wel een beetje moe van, hoor. Nee, ook niet. ik vind het wel heel spannend. Ik word er heel verdrietig ik was, ik was die avond was ik in de stad en ik heb ook die, die gasten met die hoedjes ja. erbij zien lopen. Snel achter een stoel zitten, het restaurant. Ik denk, oeh, even maar even... Het want die weet hebben ze nog wat agressie, agressie over. Mm, ja, die, jij, jij woont daar natuurlijk. Dus je ja. hebt waarschijnlijk, hoor je het al horen, gonsen door de stad heen. Van, heb je het al gehoord? Ja, er waren echt die bussen ook. Ze probeerden de Engelse supporters in tenten te houden. Maar die Engelse supporters wilden niet in de tenten blijven. Ja, ze hou we zijn niet op de camping, kom op. Dus die waren ook een beetje aan het provoceren. En uh, nou ja, uiteindelijk dan hebben ze natuurlijk gewonnen. En ja, dan zeggen die AZ-ers ja, al, wat the fuck? Laten we niet alvast onze kant gaan. Dan moeten we op een andere manier gaan winnen. Ja, van deze election is stolen. Ja, kunnen ze oh, gewoon niet epische onderling uit... Het is gewoon uit... allemaal de schuld van Trump. Van Trump. Is dat zo? Kunnen we daarop ja, die begon ermee dat alle, als er iets gedaan is dat het dan niet waar is. Want als het niet jouw juiste uitkomst heeft... Nee. Dan is het uh, oneerlijk. Dan is het oneerlijk. Ja. Nou goed, ik vind het allemaal leuk hoe die supporters... Maar laten ze gewoon even... Net zoiets Beverwijk hebben het ook mooi gedaan toch? Op zo'n grasveld met elkaar afgesproken. Ik dus geloof ik wel, Picard was daar wel de dus slaggedoe van, Maar ja, het is het risico van hobby, hè? Ja. Als hij elkaar te lijf gaat met bijlen en zo. Nou, je begrijpt het al. Interessante in dit radioprogramma. Ja. En leuke muziek, dames en heren. Eerst maar even Sunday Sun, hoewel het nog maar zaterdag is. En dit was een leuke plaat, hè? I Can Call your I Can Call You Honey. Sunday Sun, jawel, Koen Willem Toering, Jossi Beren, Wouter Rentenaar en Jan Teerstraat. Dat is Sunday Sun en we staan al 11 jaar Honey. en uh, dit was een van een grote hits en ik heb ze ooit nog bij een festival gezien ergens in Schaag en dat was een groot feest. En dat was op een, een zondag zeker, dat is heel toepasselijk gekozen dan weer. Goed, de zaterdagmorgen uit het zonnige Zandvoort vandaan. En we kijken de wereld in en we zoeken ook altijd even wat opmerkelijke berichten. En zo hier hebben we het ook weer ingevonden natuurlijk. Ja, uiteraard, uiteraard. Ja. Ik heb um, in de vroege ochtenduren in Wieringerveld, daar in het buitengebied... Belde om een oplettende meldster de politie. toen ze een jong op de weg zag liggen. Oh. Ze dachten: Oh, god, hij is dood of zo. Nou, ja. De agent die kwam ter plaatse. Had hij een hoedie op, of niet? Nee, hm. nee, maar de jongen die was in diepe slaap. Die lag gewoon op die donkere weg, lag hij daar een beetje partij te snurken. Ja? En uh, ja, de agent maakte hem wakker met de nodige voorzichtigheid. Want je weet nooit of ze een mes hebben. Nee, yes, zeker. En stuurde, stuurde hem naar huis. Maar uh, de jongen die, uh, was blijkbaar fit genoeg om de fiets toch voor te zetten. Ja? Maar uh, tegenwoordig denken mensen van. Wat moet dat nou? Waarom gaat er iemand midden op de weg gewoon een partij slapen? Oh, ik ben moeke ga even leggen hoor. Nou, ik, heb, ik, heb ze, ik heb mensen ook wel eens tegengekomen hoor. Ja? Ja. Ik moest er van Schagen naar St. Maartensbrug fietsen. En het was echt fietsen gewoon. En niet met een, nee, niet met een motortje. <laughs> gewoon echt fietsen nog. En, en dat waren toen nog gehandicapte fietsen namelijk. Die met motortieks. Oh. Er waren van mensen die het slechte beemden. Nou goed, je... daar genoeg over. Ja. Maar goed, de halverwege kwam ik daar. En toen lag er een man daar hier, langs de kant van de weg. Ik denk, what the fuck? Ik denk, nou, BFV had ik net een beetje gehad. Ik denk, wauw, uh, meneer, meneer. Hij oh, zo'n zo niet erop, man. Ik kwam net een beetje over. Hij was straalbezopen. Hij moest daar linksaf, maar hij dacht, ik moet er recht door. Nee, dat, toen Philion de ja. Ik denk, nou, ik ga me gauw vooruit fietsen... want die zal wel ergens nog een keer vallen. En dan ga ik niet elke keer... meneer, meneer, kan het wel, nee. Gaat het, gaat het. Laat het los. Je hebt ook zo'n grappig filmpje ook... dan zie je zo'n mannen... die dan, uh, proberen om over een hek heen te komen en zo... en na veel bevallend opstaan lukt het. Ja. En dan zie je, na de hand er wordt uitgezocht, zie je gewoon dat er gewoon een deur open staat... En dan zijn ze. En dan kunnen ze ook echt hun roer niet houden, weet je wel? Dus dan loopt ze altijd oh, zo schuin. Ja, het is echt, ik ben nog nooit zo dronken geweest. Ben je wel eens zo dronken geweest dat je echt niemand op je benen kan staan? Nou, bijna. Bijna. Als ik naar mijn huis toe ga, ja. moet ik altijd uh, tussen de schuurtjes door dan naar mijn uh, achterpoort. Want ja? dan kan ik een fiets kwijt. En ik heb er wel gehad dat ik een beetje zo schuin langs die muur. Dan is het maar goed dat hij er stond, weet je wel. Oké, okay, en de dag dacht hij... hé, hey, die ene kant van mijn gezicht is helemaal een beetje ruw. En je langs <lacht> nou, ik heb muren. mijn broer dus een keer gevonden... zorgens in bed. En He? hij had dus inderdaad de hele tijd van zijn gezicht... allemaal bloed en zo. En toen maakte ik hem wakker. Ik zei, wat is er gebeurd? En dan ging hij echt naar die badkamer... en hij kijkt in die spiegel... Oh. Oh, toen, toen, toen merkte hij pas, oh, daarom voel ik misschien niet zo lekker. Okay. Niet door de drank, maar ook door wat we schaaf Daarna nooit meer aan een vrouw gekomen, natuurlijk door die ene dronken nee, nacht. Nee, nee, nee dat, dat is nog wel gelukt. Ja, maar ik geloof dat hij toen wel zijn leven een beetje gebeterd heeft. Want als ja. je dat in het gezicht ziet, dan. Uh, ja, dan je dan moet je dat steeds toch... aan herinnert, dat is maar, niet zo. Zin. Maar hij, hij heeft wel de leeftijd die kan zeggen dat hij in Vietnam is geweest. Oh ja. Ik kan niet okay. zeggen dat je dit daar hebt opgedaakt. Okay. Dat is toch heel stoer verhaal? Ik zeg maar, dit de is je, je gezicht. moet wel een uh, goed verhaal achter zitten. Ik dat ja? er gevallen bij mijn drank op. Nee, Kijk, sportteams op de radio. Wow. Fishing. Ik kan De sportteam! Die gast lijkt een beetje op Mick Jagger, alleen dan nog iets actiever. Ja, Mick Jagger was toen ook zeer actief op, op het podium, nog steeds wel een beetje, maar deze gast is de jonge versie. En uh, dat plaat heet de Fishing. En Ik wil eigenlijk alleen maar zwemmen, ik wil helemaal niet vissen. Er achteraan, Boy en Beer. Niet, nee, een jongen en een biertje, denk je. Nee, dat is het niet. Dus boy en een beer! Ja, precies. Kijk uit, er zijn filmpjes van. Maar dat wil je niet zien. Goed, is het zaterdagmorgen bij Toepak Leef. Straks weer een stukje geschiedenis. Uh, uit wat gebeurde uh, uit de wereld? Uh, het is vandaag, wat uh, is het ook weer voor datum? Ook weer 20 uh, mei. En zijn er zijn weer leuke dingen en interessante Zeker. dingen gebeurd. Zeker. En uh, verder uh, nog wat nieuws. Ja. ja. Jij ziet al eens iets Of wat stond er nou bij. Ja, er was een, uh, een elektrische auto. En de man die had de sleutel vergeten uit het contact te halen. Dan was de auto gelijk gestolen. ja. En daarna lag hij op zijn kop in de sloot. Hij is in de sloot gekukeld. Maar jij jij, jij, jij schroeg er helemaal op aan. Jij, ja, in de, in de sloot gekukeld. Is ja, dat... en daarna... Kukelen, ku, net en daarna. En, ja, ja. Kukelen. Dat is Nederlandse taal. Jongens, ik snap best dat je mensen wel aanspreekt. Maar hij kukelt in... Hij valt, ja. hij rijdt in de. Maar de water. essentie kukkelt. van het bericht was dus... Ja, sorry. Ja, ja daar ging het ook niet om. Nee. Dat ah. de auto... Die, die zou de auto dus gisteren gaan verzekeren. Maar ja, hij was vergeten dus <laughs> de sleutel eruit te halen. De auto was gewoon weg. Ja. En uh, de, de, de, de, de politie die, die ontdekte dus dat die auto op zijn kop in, uh, in de sloot lag. Dat moet vlakbij mijn zomerhuisje I, I, zijn. Echt goed? Ja. Ja, ja dat is vlakbij mijn zomerhuisje. De vlak jaren, zomer. vlakbij, staat uh, je huisje daar niet op hier? hier ergens. Oh daar heb ik dacht toen, zie je hem joh. Nee, het is wel de gekheid. Nee, maar het is wel in de buurt. De warmhuizen namelijk. Ja, het is wel een knulligheid aan top natuurlijk. Oh, maar je hebt daar wel heel veel dijkjes en slootjes en, en smalle paardjes hoor, daar echt. Ja, ik denk dat diegene die hem gejat heeft, dat hij uh, uh, waarschijnlijk de controle over het uh, stuur kwijt is geraakt of zo. Dus ik oh, ga gaan even gas geven. Ja. Dus je, nou ja, helaas, helaas. Nou, echt voor die jongelui. met zo'n auto denk je echt... Uh, is Echt het einde van de wereld van, jo van jong mensen die nou echt zo'n auto heeft gekocht. En uiteindelijk dan heb je niks meer over. Goed, vandaag in de te lezen... dat Nederlandse advocaten bellen honderden keer per jaar... naar speciale noodnummers van advocatuur... waar spoedmeldingen kunnen worden gedaan... van bedreiging, intimidatie door cliënten... Hè? Niet door de tegenbedrijf, maar door je eigen cliënt. Je, je bent een advocaat van een cliënt die denkt... nou, zal die gasten even gaan helpen? Ja, die gast gaan jou even helpen. Als je niet iets voor me doet, dan zal ik je familie wat aandoen. Ja. En, uh, nou, dat zijn echt honderden uh, tel telefonische meldingen. En ook op een andere manier komen ook allerlei meldingen binnen. Dus ze moeten echt iets daaraan doen. En uh, ze denken ook initiatief... Ines Weski die misschien er ook wel mee te maken heeft gehad. Ja, ik denk het ook wel. Ja. En uh, verder staat ook te, te lezen in de krant. dat die advocaten bij opleidingen. ze krijgen iets van 1000 tot 1100 advocaten per jaar in een opleiding. En daar doen ze ook een, een, een, een praatje mee. Zo van: nou, wees gewaarschuwd. Een, een cliënt kan bedreigend zijn. Uh, als je zo'n cel binnengaat. of als je in contact heeft met zo'n cliënt. zorg dat je bij de deur zit. Geen uh, scherpe dingen bij je in de buurt. Of uh, een glas of een vaas of zoiets. Die dus je kantoor wordt eigenlijk een soort gevangeniscel, Achtig iets. Ja. Zonder ja. dingen die je... Geen zware asbakken waar je mee kan gooien en zo. Maar het is toch wel magisch. Het mag je... toch niet meer gerookt worden. Dus dat scheelt weer. Ik denk altijd dat zo'n advocaat wordt je redden een engel. Maar die ga je er ook nog een keer bedreigen. Om dan toch via een andere lijn weer allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Nou, mensen uh, zijn niet gewend om... Die nemen niet meer nee aan als antwoord. Nee. I don't take no for an answer. Want het is gewoon. Het moet gebeuren zoals jij dat wil. En als dat dan niet kan, dan, dan ben jij fout. Ja, weet ja. je wel zo. Die hebben allemaal een assertiviteitstraining archivite gedaan toen ze jong waren. Ja. Even te veel van die trainingen gegeven. Opkomen voor ja, jezelf. Nee, maar de kinderen die krijgen veel te veel van zin, denk ik, als ze jong zijn. Nee, het is niet waar. Ik als ouder ontken dat. Nou, ik weet niet. Nou, misschien is het wel zo. Oké, okay. ja. straks de Zandvoortse berichten. Dames en heren, eerst maar even goud van ouds. Darker days, dat waren het voor Pieter, Bjorn en Jan. Every other night. daar een van de uh, Peter Bjorn en John? Darker Days nog even een aantal jaar geleden hoor. Young Folks is natuurlijk wel de bekendste plaat die ze ooit hebben uitgebracht. En uh, nou goed, die hoor je het nog eens een keer voorbij komen natuurlijk. Het is er alweer tijd voor, voor de Zandvoerse bericht. We denken uh, dat we het nog wat eerder doen dan normaal. Want dan lopen we ontzettend achter op uh, schema. Dus dat, dat moeten we ook weer niet hebben eigenlijk. Even uh, kijken, wat zegt u? zeker. De jaarmarkten zijn terug van weg geweest sinds de corona. Is het afgelopen, ja, is, is hij weer terug. Het heeft drie jaar lang geduurd. En in het centrum, de organisator, uh, uh, de organisator had het niet overleefd. Vandaar dat Marble Promotions zich meldde. En heeft dus drie markten gepland voor aankomende jaar. En nu is er een geweest, dus afgelopen zondag. En uh, 1 juli komt er eentje. En 10 september, er waren nu 70 kramen. Een stuk minder dan de vorige keer. Drie jaar geleden. Dus het waren er 130. En er waren veel Zandvoortse ondernemers. Dus het was echt een lokale markt. Leuk. Mooi weer. Was toen nu niet echt heel erg druk. De meeste mensen zijn op het terras. Dus uh, de, de, het aankondig is dat de volgende markt... gewoon dat je op het terras kan blijven zitten. En dat al die marktkooplui... Uh, ko gewoon bij je terras voorbij komen. Want dat lopen. Dat is ook zo moedig. Echt, dat is ook zo, zo vermoeiend. Dat moet, nou... dat moet op een elektrische fiets of op een scootmobiel. Hè? Precies, exoskelet ga ik op inzetten. Echt. Dat schijnt echt, die zijn nog niet zo duur te zijn. Ik heb al gekeken. Een exoskelet? kijk dat niet? Dat is voor mensen die niet kunnen lopen, krijg je een soort... Exoskelet uh, skelet aan de buitenkant, exoskelet. En dan oh, kan je gewoon lopen. Wat een, wat een kreeft heeft eigenlijk. Ja, nou, ik, ik voorspel dat het over twintig jaar... dat de eerste mensen met exoskelet gewoon over straat heen lopen. Dat gaat de norm worden. Dan kan ik verder lopen namelijk. Ik mm. loop wel hoor, ik loop echt wel. Ik loop wel veel verder. Ja, ja, ik snap het allemaal wel. Goed, mm. Zandvoorts berichten. Ja, sinds 7 april is het Zandvoorts Museum... de tentoonstelling uh, van het beroemd Zandvoort te zien. Ja. Portretten, informatie, attributen, etc. Wel leuk, maar uh, zondag 4 juni is de laatste zondag dat het er is. En dan wordt het eigenlijk uitgeluid... afgesloten met een feestelijk en speciaal muziekprogramma. En het is van twee tot vier. En het is eigenlijk een ode aan Toon Hermans. Omdat Toon Hermans zo veelzijdig was. En echt een leuke cabaretier. En toevallig zing ik daar ook. Dus dat is ja, samen met je broer. Ja, met, met mijn broer en, en nog wat meerdere. En we gaan dus minder bekende en minder bekende liedjes zingen... En uh, op vertoon van de museumkaart is de entree gratis. Anders is het 6 euro. En je kunt uh, reserveren via info.zandvoortsmuseum.nl Ah, leuk hoor. Echt ja, toch? mijmeren over vroeger. Ja, maar zijn van die, uh, van die leuke liedjes van uh, Nottebella en Margarinata. Hij maakte dus liedjes met woorden die in het Nederlands wat betekenen. Maar eigenlijk, uh, dan klinkt het een beetje Italiaans of zo. Oh, oké. Okay. Smoestjes namore, weet je. Ja, <laughs> dat, is nee, nee, dat is wel grappig. Hij wist altijd alle helft. Ja. Allee filosofie over het leven, maar het einde van zijn leven... kon hij eigenlijk niks met zijn eigen filosofie, hè? Dat nee. was heel tragisch ook om dat te horen. Jubileumfeest Zonnebloem. Ben Kramer was uitgenodigd. Nou, ik had liever eigenlijk Wille Albertti gehad. Maar die had geen stem. Die was de stemkaart, Dus Wille Albertti had afgezegd. Dus ik kwam wel Ben Kramer. Die is ook wel aardig gebleven. Maar wist toch een aardige show neer te zetten. Van 2,5 uur. En uh, donateur... <laughs> hij houdt maar niet op. Oh. <laughs> Je ging ook hoe lang kan zo'n concert van Ben Kramer duren. Tweeënhalf uur! Jezus, ik ben donateur, maar ik wist niet dat ik hier dan blootgesteld zou worden. Nou goed, donateurs en sponsoren waren naar, een, een, een, naar de agatha -kerk gekomen. die was helemaal omgetun, maar een echt mooie ambiance was er. En voorzitter Peter Berkhout heeft nog een woordje gedaan. En die zegt door de vrijwilligers, mooie dingen doen voor de, voor de, voor de, voor de medemens... En uiteindelijk waren er ook nog bubbels. Er is getoast. En uiteindelijk um, advocaatje met slagroom. Zo. Nou, nou, en dat in de kerk. En de, ja, precies. En de, de burgemeester is ook nog even langs geweest. En die heeft nog even het bestuur gefeliciteerd. Met een inzet en een speltje voor de voorzitter trouwens ook. Ja, hij krijgt een speltje. Deze Peter Berkhout. Wat mooi. Ja, dat heb ik nog ja. bij in de klas gezeten. Oké. Okay. Uh, op zondagmiddag, morgen om 21 mei... is er een, uh, een, een uh, expositie bij Donna... Corbani, aan de van Spijkstraat 104. Tussen 3 en 6 uur kun je daar genieten van twee verdiepingen kleurrijke kunst en een beeldentuin. Ja, zij combineert haar voorjaars schoonmaak altijd met een expositie. Oké. Okay. Kijk, het is eigenlijk, want dan is het hele huis het zo wat, weet je? Heel grappig. Yeah. En uh, ja, ze heeft dus twee grote nieuwe schilderijen en uh, thema's als verbondenheid, liefde en levenslust worden uitgebeeld. Ik zou zeggen, ga kijken. Twee stuks? Uh, nee, nee, er is nog veel meer te zien. Okay. Ze heeft ook. Uh, ook wat beeldjes uh, met staal en dan toch met die mooie... Ze heeft die ronde vormen. Ja, klopt. ze heeft iets bedacht. Dat, dat gezicht is vrij moeilijk te schilderen. Dus in plaats van schik doe ik gewoon een cirkeltje. Ja, een met een krul uh, erin. Ja, opgelost. Ja. Echt zo ja. makkelijk gewoon. Wel ideaal gewoon. Bewoners ja. vrezen voor de woningbouw Noord. Eh, namelijk uh, petities gestart. En daar kan je uh, www.petitie24.nl. Het gaat over namelijk bij de Duintjesweg... Uh, bij het sportcomplex, uh, Duinsweg, daar in de buurt. Daar willen ze uh, een uh, meneesje Reukers. zat daar? Reukert. Reukerts. Reukerts. Die was daar. En het erfpacht is uh, vroegtijdig beëindigd. En de eigenaar van die, uh, van die meneesje had ook geen zin meer om het door te starten. En er was geen opvolger voor haar geloof ik. Zoiets was het ook. En toen hadden ze bedacht, nou, 20 tot 30 tijdelijke huurwoningen... Van mensen tot 28 jaar hadden ze bedacht, maar nu hebben ze nog andere uh, uh, woonflep, nou weet Nou hoe het. Je hebben andere plannen gemaakt. Dus ze willen nu permanente huurwoningen, ja, en gewoon makkelijke bouw, niet te moeilijk. Van plus-minus vijf tot tot 70 stuk's, vijf woonlagen. En ze denken ook het, het, het terrein daarnaast van de scouting ook nog mee te nemen en dat vol te plempen. En waar moeten zij dan heen? Dat is ook niet helemaal duidelijk. Die uh, manetje? Nee, uh, die, die, die, die scouting. Ja, dat weet ik, zeggen we niet. Ook weer weg. Ja, dat, nou, nou, ik, ik zeg allemaal een in het HWM, het, het museum. Ja, ja. Allemaal, ja. ja. In een zaaltje kunnen ze misschien nog plaatsen. Ja, maar goed, dat is uh, wel verontrustend. Dat ze in één keer alles willen bouwen. En nou ja, er zijn huizen heb... nodig, dat is Kijk, waar. het is natuurlijk grond die gewoon al jaren dan voor die, uh, voor die uh, manege gebruikt is. Dus, dus het is geen natuurgebied wat daar weggaat of zo. Nee. En dan denk ik zelf nou, wees blij dat we nou weer wat extra woningen hebben. Dat de wordt dus niet allemaal wegtrekken. Maar de vraag is, kunnen er auto's geparkeerd worden? Auto's? Nee, dus uh, gewoon geen auto's. Punt. Geen auto's. Ja, dat er klinkt wel heel makkelijk. Er is dit. een bushalte vlak voor de deur. De 81. En die rijdt zo door naar Haarlem uh, naar, Precies. Naar, naar het station. Ja, daar gewoon bij Ikea En ja, dan daar pak je de trein parkeren, naar uh, Den Haag als je minister wil worden. Nou, zo is het. Of dit. zo. Ja. Dus, uh, ik zie je trouwens ook een heel groot het programma voor uh, volgende week. Ja? het buurtfeest in Nieuw Noord. Kijk maar eventjes in de krant, want uh, het schijnt dus zelf dat uh, ik zie uh, naar Jeep Amhali staan een fotootje en, en, en Brace heet hij, geloof ja, ik. Hè? Brace, ja, Brace wist hem dat hij ook kwam. Ja. En uh, ja, het wordt wel leuk. En ballonnen vouwen met Bas. Nou, hoe leuk is dat? Zeker. Dus ik ga morgen volgende week zeker na, na de onze voorstelling ga ik zeker eventjes die kant op rij, uh, rijden. Ja. ja. grappig. Ja. Feest en er is ook nog een rommelige markt. Ja. Leuk, een beetje zooi op straat, echt. Kunnen ze ook gewoon laten liggen voor het de profil de volgende dag. Goed, eerst maar even hier, muziek van de Interpreters. In the wild, heette de As we live, you think Tim Armstrong. As we live, as we live. This is the time to... Is there a hero? Stereo, temptation Peace and love raise the world love vibration. country. En ik hou eigenlijk ook niet zo van reggae. Maar een mix van alles is wel weer leuk. Ja, de interpreters en het heet uh, As We Live As We Live. Uh, Futsing Tim Armstrong. Tim Armstrong is toch van een, uh, een beetje een punkband geloof ik. Nou, zal het zo uitzoeken. Voor mij is het van echt een heel anders jong muziek. Goed, 20 minuten voor negen. Straks weer de geschiedenis. We gaan het weer hebben over de bekende mensen die de lucht in zijn ingevlogen. En ik ben er weer eindeloos ingedoken. En ik denk, gast, waarom zit ik dan weer dat te lezen op Amalia Earhart. Het spreekt toch oh. door de verbeelding. Ja, ja maar weet je wat, wat ik ook merk? Want we ja. doen het dus natuurlijk al een aantal jaren. En sommige dingen die komen terug. Ja. Denk, oh ja. Oh ja. Volgens mij komt dit mij bekend voor. Ja, en uh, het grappige is dan toch weer... Ik denk, er is wel weer wat nieuws over te melden. Het laatste nieuws was uit 2018. Uh, uh, las ik over Amelia Ear, Dat ze toch weer dat skelet hebben onderzocht. En dat, Sommigen zeggen, ja, dat is echt van 99% de skelet op het eiland. Op een Roro-eiland in, in de buurt van Japan of zo. Anderen zeggen, nee, dat kan helemaal niet. Dat is hm. onzin. Het is een man. Nou ja, goed, dat is een leuk, ook complottheorie hangen daaromheen natuurlijk. Oké. Okay. Okay. Maar goed, straks nog even meer daarover. Zeker, wat wil jij nou aan het lezen? Ja, ik vind het wel bijzonder. Het schijnt dus dat de broer van André Hazes, en die heet Joop... die heeft nu een, een, een liedje gemaakt en hij, hij wordt... Uh, ook met Juice-vlogger Yvonne Kolderweijer... bereikt een single nu een groot publiek. Ik denk ook dat die Yvonne Kolderweijer dus... Ja, uh, oh ja. Omdat zij natuurlijk uh, een rechtszaak heeft gehad. Omdat zij het had over die gecremeerde kroket of zo. Ja, ja. Dat hij nou echt uh, volledig verraakt neemt... dat ze toen voor de rechtbank moest verschijnen. En, uh, en die, uh, ja, die Jook die, uh, had ook echt zelf van... waarom is zijn familie de hele tijd onderwerp van de roddelpers? En hij is dus uh, nu uh, met de single... Mijn broertje is hij... Uh, is hij nou naar voren getreden? Ik, ik, ik, ik, ik, ik wist helemaal niet sowieso dat hij een broer had. Nou, nou, hij lijkt er wel op. Hij lijkt er echt op. Ja, maar liever, het alleen nog ja. een hoed opzetten, dan kan hij er gewoon voor, uh, voor doorgaan. Ja. Mag je dan, of kan je dan ook aangeklaagd worden van... Uh, nee, is de erfenis van anderen. Ja, want het is wel zijn broer. En het, het is niet zijn vader, of wat dan ook. Nee. Maar uh, het schijnt dus wel... Uh, hij heeft er ook geschreven van... Hij werd beroep, maar raakte heel veel kwijt. Elke vrouw wilde met hem trouwen. Hij had geld in aanzien, dat was vaak op tv. En, maar hij werd leeggetrokken, want daar zat zij niet mee. Oké, okay. oh, dat denk ik ook wel eens, uh, smaad. Ja, dus uh, nou ja. Joop hazes. Ja, Oké. we moeten het nummer maar, maar eens op gaan zoeken. Nou, uh, ik bedoel start hem even. Ik ben ja, even maar je krijgt vast eerst reclame. Ja, oké. Okay. Nou, dat kunnen we dat wel even afwachten, maar Joop Haas. Kijk dus. of de stem lijkt. hè. Dat ja, dat ben ik ook wel nieuwsgierig nou, om dat echt zo is. Nou, ja. laat maar eens even horen dan. Oh, het is echt wel die stijl qua muziek. Thuis ingespeeld op het orgel? Ja, met orgeljokken. Ja. Oké, okay, daar gaan we dan. ik oh, ging ja. en alleen maar Nou, dit is echt de oudere versie van Andere Hazers, een beetje. Hè? Ja. Iets meer doorleefde stem. Mijn broertje. Ja, Joop Hazers. goed. Ja, ik denk, denk niet dat het een, kroeg, een kroegplaat wordt. Het is echt uh... te traag. Ja. Even te traag. Misschien aan het einde, weet je, als laatste lied van de, de, de, de boel gedicht. Dat je denkt van, nou, nou ga ik echt naar huis. Als ik deze plaat hoor. Dus zeker. Goed. Klaar mee. Dit was even een lekker muziek. Uit is een beentje. What gives you the kick? Zoek dat er eens even uit. Waar leef je eigenlijk voor? Je passie. Oh ja, je passie. I want a...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 erin gemaakt. Dan ik naar Arthur Baker. Grass Goes My Love van de Lotte Hayway Uit de jaren 80 was dat nog. Nou, het Nederlands bent Amsterdam vandaan. Ja, we staan nog maar, maar een paar jaar. Dus bij elkaar is het uh, zeven jaar te bestaan. In 2016 ontstaan bij het conservatorium van Amsterdam front... ...vrouw Megan de Klerk... En verder ook nog uh, Tessa Raadman en David Hogen Heiden hebben deze band allemaal geformeerd. Leuk hoor, lekkere frisse popmuziek hier bij Tubac Leeft, kan je verwachten. Het is, uh, ja, het is weer tijd voor een raar bericht. Een raar bericht, een ja? Raar bericht. Nou, in Auckland in Nieuw-Zeeland is er een woensdag een bezoek aan gehouden. Die had gewoon zo van, ik loop daar hier in die dierentuin, ik heb het zo warm. Ja. En die is gewoon over een hek gesprongen. Huh? En die is gewoon bij de antilopen en de neushoorns is gewoon in het ba badje gesprongen. Oké. Okay. Nou, hij durft wel. Ja. Maar uh, ja, de neushoorns en de niala's, zo heette blijkbaar die antilopen, waren verrast door de inbraak. Maar daardoor reageerden ze niet echt. Huh? De man bleef toch even lekker spartelen. En uh, toen ging hij toch maar uh, gehoorzaam aan de oproepen van de bewakers. En gingen we naar het bezoekersgedeelte terug. Dundy? Ja, waarschijnlijk. Ja. Had hij moed op? Ja, hij durft het niet bij de krokodillen. Een, een beetje zwak. En zo maar hierna hesje... werd hij dus overgedragen aan de politie. Ja, ja. En uh, ja, ze hopen wel dat de man hulp een steun krijgt die hij blijkbaar nodig heeft. En oh. denk ik, Geestelijk bedoel je? Ja, ik denk het. Hij ja, was de dieren gewoon helemaal de, de baas gewoon. Ja, ja, ja, kijk, gewoon in die ogen, weet je. Krokken uit Dun, heb ik dat ja, ook het gezien. Ja. Je gaat gewoon in die ogen blijven kijken, blijven kijken gewoon. Wie ja, is de baas? Ja, ja. ja. nou ja, ik vind, uh, ik vind het wel apart. Ik vond het wel gay trouwens het. altijd, dat leren jasje wat hij aan had. vond ik een beetje... Ja. Ik denk, uit welke bar kom jij, joh. Ja. Had je dat niet? Nou goed, hij deed, ja. het, al, hij deed het, al ja, het al ik vond wel het wel weer leuk. Maar hij had ook allemaal van die, uh, van die strookjes aan zijn jas en zo, Ja, weet je? Dus, ja, uh, ja, ja. Ja, je denkt: elk moment kan hij van lijn jaren, denken. Een jaren, beetje jaren 70, 80. Gewoon een beetje achtig. Ja, dat klopt. Ja, ja, nou, ja dat wel. was een stoere vent. Maar deze man probeerde het gewoon. En had, zag het gevaar gewoon helemaal niet. Nee nee, nee, nee. nee, wacht maar af tot er een nijlpaard in het water zit. Zo! Ja, en dat hij achter je aankomt. Oh mijn god. Oh, die filmpjes ja. van nijlpaarden. Pas geleden ging het weer over nijlpaarden. Die kwamen natuurlijk door... Um, hoe heet die man? Die uh, maffiabaas in, um, in Mexico was dat geloof ik ook weer. Uh, oh, ja. Uh, hoe heet je nou die opgepakt is die had namelijk een dierenzaam om zijn huis geformeerd... met uh, drie nijlparen, uh, twee mannetjes en één vrouwtje... en die hebben echt voor nou, een paar honderd nakomelingen... want dat huis is, is uh, verwilderd en uiteindelijk oh. zijn die nijlpaarden ontsnapt... en zijn gaan rondzwerven en die, nou, die, er zijn nu honderden nijlpaarden door die drie van deze uh, uh, maffiabaas... Oh, hoe heet die nou nou? Gast, nou goed, ik uh, kan het gewoon niet voor de geest haal. Goed, vandaag ja. nog in de te lezen iets anders namelijk... Opladen op Afrika reis. Het stel rijdt 40.000 kilometer op zonne-energie. Ja. Wacht, nog gaat... even noemen. Het was Pablo Escobar. Pablo Escobar, daar ging ja. het op. Goed, uh, de, de echtpaar uh, Rinske Cox en Maarten van Paal bedachten het ooit. Ze waren zelf al heel groen bezig, zeer duurzaam aan het leven. Niet te veel maken en ook elektrische auto hadden ze. En toen dachten ze: is het niet wat om in Namibië, in die droge woestijn, met een auto te gaan rijden? Op zonne-energie. Nou, ze moesten een fabrikant wel een paar keer overhalen. om toch iets voor hun te fabriceren. Want ze dachten, ja, die zonnepanelen is wel leuk. maar die gaan natuurlijk stuk. en dan krijgen wij een slechte naam. dat gaan we niet doen. Maar uiteindelijk wilden ze toch met hun sd. Dus nu hadden ze echt een heel groot uitklappbare zonnepaneel. Hadden ze. dat halen okay. ze uit de auto. Dat klappen ze dan open. en daar kunnen ze de auto mee opladen. En dat, dat kan binnen een. was het ook een paar uur. En, en dan uiteindelijk, een volle dag, zon. hebben ze 60% van de batterij opgeladen. Op een bepaalde hoek, hè, moeten ze het neerleggen. En wat ze ook nog doen, is slapen op de auto in een soort teentje, Er is een foto bij het bericht. En ze willen dit doen om duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Dus je denkt, wat is dan? Nou, ze komen in dorpen die het heel zwaar hebben. En die kunnen ze misschien nu helpen om dat setje te maken. van: Ga ook elektrisch koken, elektrisch, weet ik ook. Oh, wel. dat ze nu op een vuurtje koken nog. Ja, nog op een vuurtje, dat je denkt van, nou, uh, maak daar ook iets met zonnepanelen. Er is zoveel zon daar, dus uh, in Afrika, maak daar gebruik van. En zij denken daar een bijdrage aan te leveren. Nou, ik vond het okay. bijzonder stel. Zij, we ik zijn kijk. nu al heel ver. En, uh, nou ja, goed. Uh, Goed, ja, je zit nog steeds te kijken ja, ja, nee, bij de ja, Ik zie dat echt, er is een bericht van, uh, van april, half april. Dat is ja? er in afkomstig de afkomst uit die dierentuin. Ja. Die is aangereden op een autosnelweg in Colombia. En dat dier weegt meer dan een ton. die heeft de klap niet overleefd. Echt waar? Ja, dus, uh, die, die, die auto heeft het niet overleefd. Nee, ja, ook niet <laughs> waarschijnlijk. Nee. Nou, het is toch wel... Uh, ja, nee, 12 april uh, afgelopen maand uh, ja, is dat top. dus gebeurd. De voorkant van de jeep is uh, vernield, maar de chauffeur bleef ongedeerd. Dus uh, de auto is waarschijnlijk totaal los. Ja, bizar. Hoor. Maar er staat niet verder bij van hoeveel, uh, hoeveel dieren die... De, uh, oh ja, hier zo. De kudde telt vandaag de dag 150 dieren. Ja. En ze worden in Colombia sinds vorig jaar beschouwd als een invasieve soort. En er is al een sterilisatieprogramma opgestart, maar het is mislukt. Ja, klopt. Dat dus, gaat uh, niet helemaal. Maar voorstel, drie zijn er geweest, hè? Twee mannetjes en één vrouwtje. Die allemaal hebben intailed. voor zoveel nazaten gezorgd. Allemaal intailt. Allemaal inteeld. Agressieve honden krijg je ervan. Dat is wel duidelijk. Goed, dames en heren. En voor de lekkere vrolijke plaat uit het verleden is deze. Ken je haar nog? Heather Nova. Hmm, niet te vorm met Sheryl Crow. Ja, maar een beetje hetzelfde genre. I'm no angel. Ja, mooi gezongen, Sheryl Crow. Ja, die verwaai je daar wel eens mee. Maar dit is Nova. en I'm no angel. Dat je het maar weet met Hans je haar aanpakken. Nou, het valt me mee. Ik denk dat Sheryl Crow iets meer uh, uh, scherpte heeft, zeg maar. Goed, het is de zaterdagmorgen. Je bent op de toepaklijfijnheid toestappen aanstaan. In de Telegraaf vandaag gelezen. In de greep van misdaad en geweld. En ze hebben daar verschillende uh, dingen gaan ze erover schrijven. Nu hadden ze de strikt Zuid in Den Haag genomen... En daar in het gebied waar ze het over hebben wonen 150.000 inwoners. Ze hebben daar een politiekorps, hou je vast, van wel 57 personen. En plusminus zijn daar, het was natuurlijk 23, nee, 38 personen elke keer actief. Dus dat moet wisselen. En die 38 personen moeten dan 150 duizend mensen een je in het gereel houden. Dat is geen punt. Zet helemaal geen punt. Eitje. Dat eitje. En die politie doet ook beschrijven van wat dan zich dan afspeelt. Als je een huis binnenkomt van een man, een man, een jonge man van 15 die zich heeft misdragen en dat ze aangesproken wordt door een negenjarige... hé hey man, rot op, ik zit hier bij de televisie, ik kom in de doeman in mijn eigen huis. Een negenjarige dat soort taal uitslaan tegen de politie. Echt, dat begint op jonge leeftijd al. En het schijnt volgens de politie... dat in die wijken daar echt al verschillende miljonairs... misschien wel biljonairs, nou ja, miljonairs rondlopen... omdat ze in de cocaïnehandel zoveel geld verdienen. Echt? En dat gaat echt razendsnel. En ze moeten echt daar uh, nou, flink optreden. Maar ze komen gewoon manschappen tekort. Maar waar, waar is dat precies nog eens? In Zuid. Uh, Den Haag-Zuid. Den Haag-Zuid? Ja, en uh, echt in bepaalde wijken staan heel veel uh, buitenlanders. En ze willen dan helemaal zeggen dat het dan door die buitenlanders komt. Maar het zijn ook heel veel voetbalsupporters van ADO Den Haag. En het is ook kat en muis met, uh, met die supporters. Politie en supporters om die een beetje. Nou, je hoort het al, het is geen pretje, maar het is wel goed om dit even te lezen. Om een inkijkje te krijgen, je denkt echt waar? Dus elke dag zijn er dus 58, nee, 38 FTE's inzetbaar op zo'n wijk van 150.000 mensen. Ja, maar ja. Jezus. Nou. Ik heb ja, we het je inderdaad wel zorgen, want... Uh... Ja. De, de, ik krijg dan ook van die visionen dat die politie dan straks dan zo bewaakt en beschermd wordt dat ze inderdaad zoals ze in bepaalde films dan helemaal met een masker en alles ja, dat als goed. een soort me rondlopen ja. en daar de orde gaan bewaken omdat het gewoon uh, voor de rest allemaal zo heftig is met die drugs en zo misschien moeten ze kijken naar uh, de gazastrook, is er al daar kunnen we een hoop van leren. Dan lopen ze altijd op straat met dat soort dingen allemaal ja, maar, uh, uh. nou ja goed uh, ja ik snap het er moet gewoon meer blauw op straat ja. Maar ja, goed, als het politie maar iets onderneemt, dan komen er ook weer van die filmpjes. Ja, en die worden weer nagedaan. Ja, hè? zeker. Ja, heel erg. Ja. Nou, ik heb hier nog iets wat mij echt wel zorgen baart. Ik heb er uh, vorig jaar een keer één gezien. Ja. De Hoornaar. De A Aziatische Hoornaar. Dat is dus echt een Duitse krachtig gegroeide vesp. Oh, en die is ongeveer een uh, centimeter of 6, 7. Hé, wat de fuck? En als je dat voorbij ziet vliegen, is het heel eng. Ja, yeah, lijkt me. Maar het schijnt ook. dus in uh, België. Waar vorig jaar waren er 125, nee in 2021, 125 nesten verdeeld. Ja? Vorig jaar waren het 1250. Oké. Okay. 1250. Huh. En die, maar die, die hoornaren die. Die, die, die, maken, die eten dus bijen ook, hè? Dus hun voedsel bestaat dus voor 40% uit bijen. en voor de rest uh, 60% uit andere insecten. Oké. Okay. En uh, er is ook uh, de, iemand die daarin gespecialiseerd is. die zegt ook van. Uh, de bestuiving voor het voedsel. Dit is een reden waarom we al die bijen nodig hebben. En als er al die bijen weggaan en die insecten zijn er niet. Dan uh, gaan die vogels gaan zich ook weer verschuiven. En, dan, uh, en, en zo komen ze langzaam. naar ons toe, ik heb er dus toen een gezien in, uh, in Oosterwijk, in Brabant. Nou ja, dat ligt dus uh, in de buurt van Vlaanderen. In het, in het, in het echt. Ja, okay. maar ik had ook echt zo van. Wow, want Je hoort ze ook heel uh, duidelijk zoomen. Ja. Dat je echt denkt van nou. Dit vind ik wel een beetje eng eigenlijk. Daar heb bezig. je zeg maar geen krant voor nodig, maar echt een hongboekknuppel om die uh, dood te slaan. Ja, je hebt er gewoon een telefoonboek voor nodig, een dik telefoonboek. Jezus, mislukt. <laughs> maar mislukt. Het, het is wel eng. En hij, hij rukt dus echt razendsnel op in uh, Vlaanderen. Maar ja, dat gaat natuurlijk. Uh, ja, de, de, die bij die gaat gewoon door. Of het, het is geen bij, het is een soort wesp eigenlijk. Echt zes centimeter? Ja, zeker wel. Zeker wel. Zo, zoiets. Oké. Het is echt. Zo, ja, nou, alsof zo'n zo, zo grote pinnen waar drie pinda's in zitten. Zo'n zo ding is dat, weet je wel. En Oeh. ze zijn ook wel wat groter ook. Ja. Maar okay. ja, dat, uh, dat gaat, ze worden nu weer allemaal wakker. Dus we gaan ze zien. Maar die nesten die zien er toch wel heftig uit. ook Als je die ook ziet dan uh, in, uh, in België. Yeah. En, uh, ja. En hier kan je ze, ze echt zien. Uh, oh, okay. oh, kijk. Zo zie ik, vind ik het er al anders uit. Hij wordt geaaid nu door een dierenliefhebber. Uh, ja, hij is dood. Dierenliefhebber. Ja, dat kan nou, je maar ze zijn ook. echt groot. Ze zijn echt groot. Het is gewoon eng. Nou goed, je begrijpt het al, uh, de corona was erg, maar ik zou zeggen, blijf binnen! Ja, blijf alert. Hou uh, afstand! En laat ze maar gewoon even kijken hoor, uh, op, op je boterham, ze gaan vanzelf weer weg, denk dag, ik dan. Ga niet alweer. lopen zwaaien en doen, want dan worden ze juist... Uh... Ja, agressief. Ja. Ja. Ze hebben ook recht op bestaan, ze hebben ook dierenrecht aan ook het... zijn ook godscreations, op... crea hè? Ja, ze zijn ook de kans op vrije dagen, Zo, dat wordt allemaal nog geregeld. We hebben allemaal nog gekeken, nieuwe wetten worden geregeld. Goed, laatste plaatje voor negen uur... Wake en het is echt zo vet t-shirt weather